7 uur. Het NOS Journaal. Doorald negens. Vanaf vandaag weer Intercity de Den Haag-Brussel, vijfdaagse staking bij Spaanse luchtvaartmaatschappij. En Mississippi schaft officieel slavernij af. Vanaf vandaag is er op werkdagen weer een treinverbinding tussen Den Haag en Brussel. Een Intercity vervangt de hogesnelheidstrein Vira... die vorige maand wegens aanhoudende problemen buiten gebruik werd gesteld. De Intercity rijdt voorlopig twee keer per dag... tussen Den Haag-Holland-Spoor en Brussel-Zuid-Midi. Later wordt dat acht keer per dag. Het is de bedoeling dat de Intercity blijft rijden... tot de Vira-treinen weer veilig en betrouwbaar zijn. Personeel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia's... begonnen aan een staking van vijf dagen.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 In Argentinië komt Julio Porch vandaag voor het eerst aan het woord in de rechtszaak tegen hem. Hij wil met bewijzen komen voor zijn onschuld. Porch, een vroegere piloot van Transavia, wordt ervan verdacht dat hij tijdens de militaire dictatuur in de jaren 70 en 80 was betrokken bij zogenaamde dode vluchten. Tegenstanders van het regime werden uit vliegtuigen levend in zee gegooid. Porch zit al drie jaar in voorarrest. en zegt dat hij onschuldig is. In zijn openingsverklaring voor de rechtbank in Buenos Aires wil hij zijn onschuld aantonen. Hij wil dat hij voorlopig wordt vrijgelaten. Verder heeft Potsch de Nederlandse staat om hulp gevraagd. In KRO's brandpunt zei hij dat Nederland zijn zaak slecht heeft behandeld. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft beloofd het vrijlatingsverzoek van Potsch te steunen. Bij de Britse omroep BBC wordt sinds één uur vannacht gestaakt. De vakbond en het personeel zijn het niet eens... met enkele tientallen aangekondigde ontslagen. Bij de omroep verdwijnen de komende vijf jaar 2000 arbeidsplaatsen... de meeste door natuurlijk verloop en een vacaturestop. De vakbond eist dat de BBC de ontslagen een half jaar uitstelt... zodat er kan worden onderhandeld. Welke BBC-programma's door de staking worden getroffen... is nog niet duidelijk.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 Van welke Nederlandse slachterij het vlees afkomstig was, is niet duidelijk. De twee Zweedse kinderen zijn inmiddels hersteld. De linkse president van Ecuador, Rafael Correa, is herkozen. Met meer dan de helft van de stemmen geteld, staat hij op een absolute meerderheid van 57 procent. Correa, sinds 2007 president van Ecuador, heeft goede contacten met andere linkse leiders in Zuid-Amerika, zoals president Chavez van Venezuela, president Morales van Bolivia en president Castro van Cuba. Vorig jaar haalde hij zich de woede van de Verenigde Staten... Groot-Brittannië en Zweden op de hals... door politiek asiel te verlenen aan WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Die zit in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. De Amerikaanse staat Mississippi heeft officieel de slavernij afgeschaft. De stap komt anderhalve eeuw nadat het verbod werd voorgesteld... door president Abraham Lincoln. Mississippi was altijd een fel voorstander van de slavernij. Pas in 1995 besloot de staat het verbod officieel te bekrachtigen... maar door fouten kwam het papierwerk nooit bij de federale overheid terecht. Naar aanleiding van de nieuwe speelfilm Lincoln... zocht een professor de zaak uit. En nu is de slavernij ook in Mississippi officieel verleden tijd. Een blogger uit Cuba... die in 2010 de Prins Klaus-prijs kreeg toegekend... komt hem nu ook ophalen... Joani Sanchez kon Cuba niet verlaten, maar door een recente wetswijziging mag ze zonder uitreisvisum naar het buitenland. Ze is nu in Brazilië, later gaat ze naar de Verenigde Staten en eind maart bezoekt ze Nederland. Het weblog van Joani Sanchez wordt in meer dan tien talen vertaald, ook in het Nederlands. Met een concert in Berlijn heeft zangeres en kunstenares Yoko Ono haar 80 tachtigste verjaardag gevierd. Ono, de weduwe van John Lennon, gaf een optreden met de Plastic Ono Band publiek zong mee met de klassieker Give Peace a Chance. Op het podium kreeg Ono een verjaardagstaart met brandende kaarsjes. Ono koos Berlijn voor het feest... omdat ze een bewonderaar is van Duitse kunstenaars Brecht en Weil. In Frankfurt is een tentoonstelling met kunstwerken van Joko Ono. Dan het weer nog vandaag wolken en nevel, maar vooral in het zuiden ook zon. Het blijft droog, het wordt 4 tot 6 graden. Morgen wat regen of natte sneeuw, verderop in de week het meest droog. Het is dus vaker zon, het wordt wel wat kouder informatie, Hier staan zeven files. Totale lengte 17 kilometer. In Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A7, den oever richting Zaandam, was een ongeluk gebeurd. Tussen Wochnum en Hoorn staat twee kilometer fiede. De weg is weer vrij. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Afrit Westerlee twee kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Dan melding van het spoor, want door een seinstoring rijden er tussen Eindhoven en Helmond geen treinen. Vertraging meer dan een uur.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De fraude in de internationale vleeshandel blijft de gemoederen bezighouden. Britse minister Patterson van Voedsel wil dat vlees in Europees verband wordt getest. Nobody checks what's in, in production often enough. Nobody checks the finished product often enough. Ja. Overal is te weinig controle. Ook de Duitsers willen meer controle. En ook Nederlands gaf eind vorige week al aan betere registratie en informatie te willen. Maar de Britse regering had mogelijk twee jaar geleden al kunnen weten dat er van alles mis was met de handel in paardenvlees. 2011 werd de toenmalige regering gewaarschuwd dat er paardenvlees op de markt was dat medicijnresten bevatte. Met die melding zou destijds niet zijn gedaan. Contact nu met onze correspondent in Londen, Anne Sane. Anne, waar kwam die melding 2011 vandaan? Ja, die melding kwam van een manager van de vleesinspectie. En hij vertelde dat de vleesinspectie al in 2011... aan het ministerie van Landbouw had laten weten... dat er gezoemeld werd met paardenpaspoorten. Nou, in die paspoorten staat welke medicijnen een paard krijgt. En op die manier moet dan voorkomen worden... dat er medicijnresten in de menselijke voedselketen terechtkomen. Maar volgens deze vleesinspecteur bleek al snel... na de invoering van dit paspoortsysteem dat het niet waterdicht was. Er zouden te veel instanties zijn die die paspoorten af konden geven. En dat heeft de toen laten weten aan de Britse Voedsel- en Warenautoriteit... en aan het verantwoordelijke ministerie van Landbouw. En volgens hen is er dus toen inderdaad niks met die informatie gedaan. Nee. En die paspoorten waren er ook voor om te voorkomen... dat paardenvlees in de voedselketen terecht zouden komen? Ja, ja want uh, er stond dus duidelijk in wat voor soort medicijnen die kregen. En als paarden bepaalde medicijnen kregen... mogen ze niet verhandeld worden als vlees voor de, voor de menselijke consumptie. Dus uh, op die manier moest dat voorkomen worden. Hmm. En wat gaat die huidige minister van Milieu Patterson ermee doen? Nou, de huidige minister van Landbouw uh, kreeg deze beschuldiging gistermorgen te horen... en haaste zich met een antwoord, bang natuurlijk voor een nieuw schandaal... binnen het paardenvleesschandaal. In een televisieinterview zei hij gistermorgen dat hij contact op zou nemen... met de Britse Voedsel- en Warenautoriteit... om te onderzoeken wat er met de informatie van de vleesinspectie is gebeurd. En gisteravond al maakte zijn woordvoerder bekend... dat er wel degelijk iets was gebeurd nadat dit bekend was geworden... en dat de controles naar die paardenpaspoorten was verscherpt... sinds begin vorig jaar. Maar ja, ondanks die strengere controles is er uiteindelijk natuurlijk toch paardenvlees met medicijnresten verhandeld. En daarbij komt natuurlijk dan ook nog dat een losstaand probleem niet is opgehelderd. En dat is dat er ook paardenvlees is verkocht als rundvlees. En dus is het schandaal verre van over hier in Groot-Brittannië. En daarom grote verhalen in de Britse pers. En daarbij komt natuurlijk steeds de Nederlandse paardenvleeshandelaar Jan Fase in beeld. Zijn bedrijf op Cyprus is een belangrijke schakel in dit schandaal. Tenminste, zo lijkt het. Wat wordt er over hem verteld? Ja, natuurlijk ook al, um, om de, ook al zijn er uh, Britse slachterijen en vleesbedrijven betrokken in dit schandaal. De Britten en dan vooral de tabloids lijken toch het liefst... met hun vinger te blijven wijzen naar buitenlandse boosdoeners. En een van hen is dus inderdaad de, de in de Nederlandse vleeshandelaar Jan Vaassen. Gisteren verscheen er op de Mail Online een groot artikel over hem. Uh, daarin ontkent Jan Vaassen nogmaals dat hij paardenvlees... verkeerd gelabeld zou hebben als rundvlees. Maar toch druipt de verdenking ervan af in dit artikel. Jan Vaassen zou miljoenen winst hebben gemaakt met zijn malefiede zaakjes. En hij zou een groot huis hebben in België en een dure auto... En ook zou die door zijn buren Flash Harry genoemd worden. Iemand die graag te koop loopt met al zijn bezittingen. Ja, duidelijke verdenkmakingen van de mail dus... van buitenlandse handelaren in het uh, paardenvleesschandaal. Ja, maar ik heb het ook het artikel gelezen, Anne, en jij natuurlijk ook. Dus we hebben niet heel veel bewijs ja. hè, voor um, de, de, een nee. verband tussen het een en het ander. Nee, nee, nee. Het, het gaat meer inderdaad echt om verdenkmakingen. Dat was geen, uh, geen frisse man, uh, die Jan fase, tenminste volgens de mail dan. Uh, hij zou, ja, uh, wat ik al zei, vooral van, vanwege een groot huis... een beetje een rare, rare verdenkmaking zijn het. Ja, goed. Te lezen dus in mail online, mocht u daar behoefte aan hebben. Dankjewel, Anne Sane. Twaalf minuten over, zeven uur luistert naar het NOS Radio in Journaal. Het is hem gelukt hoor, Sven Kramer. Hij deelde het record van vijf wereldtitels, orange schaatsen met Oscar Martissen en Klas Toenberg. Sinds gisteren staat hij alleen aan de top, met zes wereldtitels op zijn naam. En daar is hij trots op. Nummer zes heeft nog nooit iemand gehaald natuurlijk, en uh, ja, dat is stiekem nog wel heel leuk. Ja, omdat, uh, jij bent vrij ingetogen en rustig en zo, maar ik zag je net echt Eén volle hand naar het publiek opsteken en één vinger van die andere hand erbij. Ik bedoel, het staat wel in je hoofd meteen. Ja, nee, tuurlijk. Weet je. Het is altijd leuk om, uh, ja, om iets te doen wat anderen uh, niet uh, in hun vermogen hebben gehad. En uh, ja, dat, uh, dat geeft een goed gevoel. Ja. Irene Wust liet alle vrouwen achter zich. Zij pakte voor de vierde keer de wereldtitel. Na de drie kilometer op zaterdag won ze zondag ook de 1500 en de 5000 meter. Ja, ging lekker. Ik kwam echt goed in mijn ritme. En... Uh... Ik kon die ronde tijden heerlijk vasthouden, dus het uh, was een heerlijke vijf kilometer. Dat hebben we ook wel eens anders gezien, toch? Hebben ja, we hebben ook wel eens anders gezien. Ik heb ook wel eens na vijf kilometer op middentrein gelegen. Maar uh, nee, uh, vandaag was hij super en uh, ik kan hem gewoon weer binnen, Maar dat zegt ook alles over jouw vorm hè, en over hoe goed je op dit moment bent. Ja, op dit moment gaat alles hartstikke goed en uh, ja, vanaf het uh, EK eigenlijk uh, loopt alles wel als een trein. En beheers ik alle afstanden op dit moment gewoon heel erg goed. En, uh, ja, kijk, vorig jaar won ik er geen één en werd ik toch wereldkampioen. En nu win ik drie uh, afstanden, dus uh, ja, dat is een mooie titel. Ja, ik heb dat even niet paraat, maar heb jij op andere WK's die je won drie afstanden gewonnen? Uh, ja, Volgens mij ook in 2007. En dat was ook een topjaar. Dat was ook een topjaar, dus uh, ik heb eindelijk voor de eerste dubbel ook dit jaar. En uh, dat is me nooit eerder gelukt, het EK winnen en het WK-round. Dus uh, ja, voelt supergoed. En nu even hiervoor genieten, een feestje vieren en... Uh, Stap nummer vieren is toch wel heel speciaal. en uh, ja, Straks uh, dan uh, over een week uh, ga ik met focus richting een week afstanden. Nou, knappe prestatie van onze beide helden. Bert Maaldrink sprak met uh, Irene Buust en met Sven Kramer. En meer over uh, het record. dat wordt kort titel allround en uh, alle andere prestaties van beide. Vindt u op onze website nus.nl. Even onder bij de sport. Kramer pakt recordtitel allround bijvoorbeeld. Een van de bekendste dissidenten van Cuba, de blogster Joanny Sanchez... heeft gisteren het land verlaten. Na heel veel pogingen kreeg ze onlangs toch een paspoort. Steeds werd dat door de Cubaanse regering geweigerd. En nu gaat ze een reis om de wereld maken... en gaat heel veel landen bezoeken, waaronder Nederland. In 2010 kreeg Sanchez nog de Nederlandse Prins Klaus-prijs. En vorig jaar was ze zelfs genomineerd voor de Nobelprijs. We gaan erover praten met de voorzitter van de stichting Glasnost op Cuba... Kees van Kortenhof. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is ze op dit moment, weet u dat? In Brazilië. Aha, dat was haar eerste reisdoel. Ja. ja. En u sprak haar een paar dagen geleden nog was ze opgetogen? Dat was zaterdag, heb ik haar even telefonisch uh, gesproken. En uh, ze was een beetje nerveus, want in haar omgeving, uh, haar vrienden en zo, uh, uh, waarschuwde haar voor de mogelijkheid dat ze bij terugkeer niet meer zou worden toegelaten. Maar uh, zelf uh, houdt ze eigenlijk geen rekening met die mogelijkheid. En aan de andere kant was ze ook enthousiast, want uh, ze, ze woont ergens in een buitenwijk van Havana in een flat van 14 uh, etages en ze vertelde me dat uh, heel veel bewoners haar een uh, goede reis hadden gewenst. En dat is natuurlijk ook in een dictatuur als de Cubaanse een positief teken, mm -hmm. dat zoveel mensen in je eigen omgeving uh, dat durven te zeggen. Ja, en, en nou ja, we zijn het al, ze kreeg de Nederlandse Prins Klaus-prijs. Zelfs genomineerd ja. voor de Nobelprijs. Maar ik kan mij voorstellen ja. dat niet iedereen haar zo goed kent. V vertel nee. eens, wie, wie is Johanny Sanchez? Johanny Sanchez is een, uh, een blogger, heeft een webblog... En daarin beschrijft ze de dagelijkse levensomstandigheden van de Cubaan. En ze is de afgelopen jaren, ze heeft die weblog denk ik nu een jaar of zes, zeven, uitgegroeid toch tot een soort symbool van de nieuwe oppositie in Cuba. Die ook gebruik maakt van uh, nieuwe sociale media. Ze twittert, ze twittert heel veel en ze leidt ook jongeren op in, in die, die sfeer van de sociale media. Ja, ik kan me voorstellen dat ze die flat wel eens wil verlaten. Dus het zal een prettige reisvoerder zijn. Maar ze heeft er ook een doel mee. Hè? Wat wil ze? Zij willen in ieder geval aandacht vragen voor het andere Cuba. En ze willen ook uh, zorgen dat die vrijheden die nu stapje voor stapje naderbij komen... voor iedereen gelden, want Giovanni mag dan wel uh, reizen. Maar er zijn ook nog uh, dissidenten, met, men, met name mensen... die vanwege hun politieke opvattingen in de gevangenis hebben gezeten. Die hebben geen toestemming gekregen. En uh, dat twittert ze ook de laatste tijd. Zij vindt dat ook bijvoorbeeld de dames de Blanco... de vrouwen van de Mensenrechtenbeweging ook in de gelegenheid moeten worden gesteld wanneer ze dat willen, uh, te, te, te reizen. Ja, nou is het leuk als je het land uit mag uiteindelijk, maar mag ze ook weer terug? Is dat, is dat zeker? Nou, het, het, het lijkt me onwaarschijnlijk dat de Cubaanse regering die met veel, uh, t, met veel uh, accent de nieuwe wijziging van de emigratiewet heeft aangekondigd, dat die haar zal weigeren okay. terug te laten. Dan, daarmee de, krijgen de Kubanen ook problemen. Ook internationaal, want dat kan men gewoon niet maken. En alles uh, wijst erop dat de Cubaanse autoriteiten, en met name president Raúl Castro, erop uit is om juist betere relaties met Latijns-Amerika, met Europa, te ontwikkelen. Goed. Nou, bijzonder verhaal. Kees van Kortenhof, voorzitter okay. van de Zichting Klasnost. Dank u wel. Ja, daar. De Vira die gaat voorlopig niet meer rijden. Twee Intercities nemen het zo'n beetje over vanaf vandaag. nog Remmers is op Hollandspoor. Je hoort hem zo dadelijk eerst de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Erwin de Hart. Acht files op dit moment, 24 kilometer in totaal. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Golkum. Tussen Hendrik, Ido, Ambacht en Papendrecht. Twee kilometer door een ongeluk, daar is de rechter rijstrook dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Alfred Westerlee drie kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Is ook daar de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio Angel. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan naar Tilburg, want daar waren gisteren veel winkels open... terwijl de rechter dat verboden heeft. De gemeente zei na de rechtelijke uitspraak dat ze niet actief zou handhaven. En daarom durfden veel ondernemers het wel aan... om hun winkel op zondag te openen, ondanks dat verbod. Aan het einde van de middag staan mensen bij de parkeergarage... van het Pieter Vredenplein hun uh, parkeergeld te betalen... De grote poster adverteert met Pieter Vredeplein. Ook aanstaande zondag, gewoon koopzondag. Ja, Goedkoop. U kunt uitrijden. Lekker geshopt? Ja, heerlijk. Het <laughs> nee. mag eigenlijk niet, hè? Op zondag mogen de winkels eigenlijk helemaal niet open zijn in Tilburg, want Tilburg is niet toeristisch genoeg. Wist je dat? Oh, dat wist ik niet. Vinden jullie Tilburg toeristisch? Kijk, kom ja, ik Rotterdam. kom uit Rotterdam. In Rotterdam zijn de winkels altijd ja. open, natuurlijk. Ja, voor mij was het gewoon normaal. Oh, wat vindt u er zelf van? Nou, ik vind Tilburg niet zo heel toeristisch. Jij? Tilburg is wel een hele mooie stad. Dat vind je? Wel, ja, en wel een mooie stad, heel rustig. Tilburg is heel gezelliger, vind ik dan. Met heel veel winkels. En ja, ik vind Tilburg eigenlijk gezelliger dan Rotterdam. Ja. Niet zo wat hebben jullie gekocht? Als nou, ik vragen mag. Eigenlijk omdat de verkoudheid uh, heel, heel erg uh, beheerst. <laughs> hebben we alleen maar met de, scène, <laughs> met de Morgen beginnen weer de scholen en de werken. Ja. Dus, uh, en uh, Tilburg mag gewoon al zondag open blijven. Naar mijn mening dan. Intertoys gaat bijna dicht. Dat is de winkel van Harry Broers. Hij is ook voorzitter van de winkeliersvereniging. Ik zie je net nog weglopen met een stapeltje briefgeld. Was het een goede dag vandaag? Het was een hele goede dag. Uh, we zijn heel tevreden over vandaag. De consument die komt al uh, veel op zondag uh, uh, kopen. Het is dus onze tweede dag na de zaterdag. Oké, okay, de dus. zaterdag is de beste dag, maar zondag een goede tweede. Dat is een goede tweede. Je kunt de zondag eigenlijk vergelijken met maandag, dinsdag en een deeltje van de woensdag erbij. Maar u bent wel in de overtreding? Wij zijn een overtreding, uh, dat klopt. Uh, nou ja, de wethouder heeft een overbruggingsperiode uh, uitgeroepen tot en met 18 maart. Maar wie is er nou de baas? De rechter of de winkelier? Nou ja, de rechter die heeft zijn oordeel uitgesproken, of je daar nou mee eens bent, ja of nee. Alleen tot 18 maart is overbruggingsperiode, daarna moeten we verder kijken. Het is wel zo, als we op dat moment uh, dat we naar 12 koopzondagen terug moeten, dan, dan kunnen we niet anders dan dat accepteren. En dan moeten we dat verlies nemen en dan moeten we maar hopen dat de Eerste Kamer snelle wetwijziging doorvoert, zodat we straks wel 52 koopzondagen open kunnen. En die kleine winkelier dan, die gewoon niet zoveel personeel heeft als u... en die dan dus zeven dagen in de week moet gaan werken. Heeft u daar helemaal geen compassie mee? Jawel, ik kan me wel voorstellen dat ze dat vervelend vinden. Overigens, ik ben ook een kleine zelfstandige. Ik heb uh, één winkel, op Pieter Vredeplein. Maar de taal is gewoon aan het veranderen. En als detailist moet je mee veranderen. Je moet open zijn op het moment dat de consument uh, wil kopen. Want de consument bepaalt je continuïteit van het bedrijf. En uh, niet de onderlinge afspraken. Dat is echt uit deze tijd. Voorzitter Harry Broers van de Tilburgse Winkeliersvereniging. De stichting Tegen Verruiming Zondag Openstelling... spant een kort geding aan tegen de gemeente... omdat die dus het verbod van de rechter niet handhaaft. Een bijdrage was dit van Colette van Une. Ja, gaan we toch weer over vlees hebben. Want in Zweden is een grote partij vlees uit de handel gehaald. Die was besmet met de gevaarlijke EHEC-bacterie. En dat vlees komt van een Nederlandse slachterij. contact nu met onze correspondent in Scandinavië, Roline Kreton. Roelien, hoe zijn ze in Zweden dat besmette Nederlandse vlees op het spoor gekomen? Dan vorige maand uh, al werden twee kinderen uit de Zweedse stad Westeroost ziek... Uh, nadat ze een hamburger hadden gegeten. Dat vlees is onderzocht. Uh, er zijn monsters genomen. En toen is die EHEC-bacterie gevonden. Nou, die hamburgers die kwamen uit Nederland... Uh, maakten deel uit uh, van een partij van 12 ton vlees. En dat vlees is via Stockholm verhandeld. De helft van het vlees kon nog uit de handen worden gehaald... En uh, ja, de rest was al verkocht uh, via hamburgers en uh, kebab. Dus zo zijn ze dat op het spoor gekomen. Maar weten ze dan ook welke Nederlandse slachterij, uh, van welke Nederlandse slachterij het vlees afkomstig is, Rolling? Nou, ze zijn op dit moment bezig om dat uh, te onderzoeken. Het Nederlandse bedrijf is nog niet naar buiten gebracht. Wat ze wel naar buiten hebben gebracht is de Zweedse handelaar in uh, Stockholm. Dat is een handelaar uh, die heet Sven P. En dat is ja, een van de grootste hamburgerproducenten in uh, Zweden. En ja, ze gaan dus nu kijken welke uh, cirkel zeg maar, uh, dat vlees uh, heeft doorlopen. En al die tussenhandelaren uh, worden nu uh, onderzocht. Ja, dat is een Europees probleem. Veel uh, regeringen trekken inmiddels daarover aan de bel... Um... Het paardenvleesschandaal, is Zweden daar ook nog bij betrokken? Ja, daar is Zweden ook bij betrokken. Uh, die, uh, de lasagne die in uh, verschillende landen is uh, verkocht... is van een Zweeds uh, merk, Vindus, heet het. Uh, dat bedrijf Vindus heeft gezegd dat ze dachten dat ze rundvlees uh, kochten. En, uh, maar in die lasagne zat dus uh, paardenvlees. Die lasagne is ook in Zweden, net als in andere landen uit uh, de supermarkten gehaald. Ja, en verder kun je zeggen dat de Zweedse voedseldienst... nu op grote schaal aan het testen is... Uh, specifiek uh, kijkt naar uh, paardenvlees. In Zweden wordt er, zeg maar, relatief al binnen... als je kijkt binnen Europa, relatief al veel getest. Maar er is nooit uh, getest op paardenvlees. Dus dat zijn ze nu aan het doen. Tegelijkertijd kun je zeggen dat in Zweden... en dat is op zich ook wel interessant... Dat er ja, ook andere stemmen opgaan, uh, waarbij word, uh, wordt gezegd: is paardenvlees wel uh, zo erg? Er wordt weinig paardenvlees gegeten, maar er is nu ook zeg maar, een beweging die zegt van nou. Het is veel milieubewuster om paardengeest eh, te eten, omdat eh, paarden anders eh, ja, naar Zuid-Europa eh, worden getransporteerd. Dus ja, dat, dat maakt allemaal deel uit van de discussie hier. Oké, okay, maar goed, het gaat natuurlijk om, eh, voor zover wij, de, wij weten tot nu toe, dat er waarschijnlijk bewust gefraudeerd is met eh, Paardenvlees, hè, dat het verkocht is als rundvlees, zodat daar meer mee verdiend kan worden, omdat paardenvlees goedkoper is. Precies, dat is het grote probleem: dat het wordt verkocht als iets anders en dat de uh, consument uh, ja, voor de gek wordt gehouden. En ja, dat kan natuurlijk niet, ook niet in Zweden. Goed. Rolien Kreton, dankjewel. Graag gedaan. Wie vandaag vanuit Den Haag naar Brussel wil reizen met de trein, moet opschieten, maar nog immers. Jazeker, maar hij komt net binnengerold hoor in de kleuren zoals Joris in Brussel Midi hem vanochtend ook had. Wit met rood en grijs met een traditionele locomotief ervoor. Geen 250 Italiaanse slang, want die staan hopeloos stil... met en eromheen, hebben we vanochtend kunnen horen. Hoeveel reizigers zitten er dan in? Zo'n stuk of 10, 12, 15... met daaromheen bijna even zoveel cameraploegen. En hier een meneer met een plastic tasje... Daar bent u mee naar het gekomen? Daar ben ik mee naar het perron gekomen. U hoeft niet naar Brussel? Ik hoef niet naar Brussel, ik kom alleen hiervoor. Het is natuurlijk een hele trieste zaak dat Den Haag eh, als internationale stad, als juridische hoofdstad van eh, de wereld, eh, geen eh, internationale trein meer heeft. En Brussel is de Europese hoofdstad. Dat ja. is natuurlijk eh, van de gekken dat... En nu men... komt er dan de Vira. ik noem het maar de Vira 1.0, hè? Nou, ik noem het meer de fiasco, die oh. niet meer rijdt. En uh, deze trein die heeft uh, ongeveer, of uh, eigenlijk uh, 55 jaar, uh, zeer goed uh, voldaan. En die wordt dan één keer wegbezuinigd. En uh, dat deugt niet. En daarom krijgt de machinist en de conducteur van Haakse hopjes. Zo is het. Nou, succes allemaal mee. Want daar is de machinist al. Ja, dan maar eens eventjes naar wat mensen die... Uh... Kijk, de trein naar Brussel. Yes. In English, please. Stop. In English. Okay. This is the first train to Brussels. Is it? Yes. It's not a high-speed train? Yes. As it used to be? Yes. As, as it was you. meant to be? <laughs> yes, especially. Yeah. We are happy, especially her. She's <laughs> happy because finally the, the direct train is finally back. So this is a good buy? Uh, yes. See you soon. Ja. Nou, ondertussen is er uh, aan de andere kant vanochtend vroeg een trein vertrokken vanaf Brussel, midi. En die is hard aan het rijden, Joris van den Kerkhof. Het station in Brussel, Spoor 18. Net voor Spoor 18 staat een bordje van Vira. En daar staat op: Voyage en train vers le nou, Gelukkig staat daarnaast treinaanbod naar Nederland. Een foto van een fiets met een Amsterdamse kracht. Maar de trein waar het vandaag om gaat, die gaat niet naar Amsterdam, die gaat naar Den Haag. Even na zes uur staat er iemand te wachten. Hij is op tijd en hij ziet de trein ook binnenkomen. Jazeker. Zoals we hem gewend zijn. En je hebt ook nog een tijdje in de vira gezeten en lang mogen wachten dan ergens tussen hier en Nederland. Precies, precies. Ik denk dat ik de zes maal genomen heb, waarvan maal toegekomen met vertraging. Of niet toegekomen. Goed, ga ervan door. Ja, van het begin van de Fira, van begin december ga ik toch op zee, regelmatige basis naar Den Haag Hollandsporen vanuit Brussel. En dan ook s'avonds terug. En hoe vaak bent u aangekomen? Op een bepaald moment was het bijna. Een gokspel, een kansspel of zo. Dus dan ging het één keer op twee of zo. Of met een veel te, te lange vertraging. Dat je echt niet kon spreken van aankomen. En dan, nadien heb ik ook de tussentijdse oplossingen genomen. Uh, dus de voorlopige oplossingen. Waar vooral de problemen erg waren op het Belgische net. En dan vraag ik me soms af, als je kijkt... voor het hele FIRA-debackelen... of het wel nodig was dat er zo'n trein reed. Dus eens meneer in Roosendal is en men op het Nederlandse net. Ja, dan kan men fantastisch en comfortabel sporen. Dus uh, het was wel een heel rare ervaring. Ik hoop nu dat het, dat het beter wordt, dat het stukje beter wordt. En daar gaat hij dan, die trein van Brussel naar Den Haag. Rood-grijs, heel veel rood-grijs. De mensen binnen van de NMBS zijn in het rood-grijs gekleed. De trein is rood-grijs en één klein stukje Nederlands NS blauw-geel. Kwart voor tien zal dit er zijn, zo'n beetje. Terug op Holland's Spoor. Het eerste fluitsignaal is, heeft al geklonken. Ja, overvol zit u niet... Grote media-belangstelling op spoor 4A, Holland Spoor. Alsof het wat bijzonders is, een trein naar Brussel, maar het is het wel. Nou, het spiegeleitje gaat omhoog. Zo hoort dat, hè? Goeie reis dan maar, hè? Tot ziens. Dag. Dag. Deurtje dicht en dan gaat hij dan in het paars, rood en wit. Flitsend via Rotterdam-Dordrecht-Rozendaal. Door naar Mechelen, Antwerpen, naar Brussel. En als je hem gemist hebt, om half acht gaat de volgende vanavond. <laughs> Zo lang blijft hij niet staan hoor, nog Rimmers, in Den Haag. Maar u hoort hem straks wel weer vanaf Hollandspoor over die verbinding vanaf vandaag, Den Haag, Brussel. De Citroën C3 met nieuwe PureTech-motor. Maar liefst 25% zuiniger, waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al wel? Huh?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 Honderden vluchten geschrapt door staking Spaanse luchtvaartmaatschappij... en drie nieuwe verdachten in zaak SNS Real. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Meegens. Bijna 4000 banen wil de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia schrappen. Daarnaast wordt het salaris van het personeel verlaagd. Dat pikten de bonden niet en dus hebben ze besloten tot een meerdaagse staking, de grootste uit de geschiedenis van Iberia. Ze konden niet anders, zegt deze vakbondsleider. 20% van de banen gaat verloren. Niet alleen het cabinepersoneel legt het werk neer, ook het grondpersoneel werkt niet. Dat betekent dat naast de ruim 400 Iberia-vluchten ook nog eens 1200 vluchten van buitenlandse maatschappijen worden geschrapt. Dan is er nog een staking in Europa. Journalisten van de BBC hebben om 1 uur vannacht het werk voor 24 uur neergelegd. Ook daar gaat het om voorgenomen ontslagen. De komende vijf jaar zouden er 2000 banen verdwijnen. BBC weet nog niet wat de gevolgen zijn voor de programmering van die staking. In Groot-Brittannië maken ze zich nog steeds druk over paardenvlees. De Britse minister Pedersen van Voedsel wil dat het DNA van vlees in Europees verband wordt getest... Want alleen zo weten mensen zeker dat ze ook daadwerkelijk rundvlees hebben wanneer ze denken dat ze dat kopen. De Britse vleesindustrie heeft flinke imago-schade opgelopen... na het paardenvleesschandaal. Eén op de vijf Britten zegt sindsdien minder vlees te kopen. In Argentinië staat Julio Poch vandaag voor de rechter. Hij komt voor het eerst aan het woord en zal zich verdedigen... tegen de aanklacht dat hij betrokken was bij de zogeheten dodenvluchten. Hij zou tijdens de militaire dictatuur toestellen hebben gevlogen... van waaruit tegenstanders van het regime in zee werden gegooid. Poch ontkent dat en wil zijn onschuld aantonen. En verder wil hij dat hij voorlopig wordt vrijgelaten... En hij heeft te horen gekregen dat minister Timmermans van Buitenlandse Zaken dat verzoek steunt. Zij ze zeggen dat voor humanitaire redenen gaan ze ook uh, meedoen. Dat hoop ik. Uh, maar het is ook uh, een andere vraag of dat Argentinië wil luisteren. Bort zit al drie jaar in voorarrest. In Caro's Brandpunt zei hij dat Nederland zijn zaak slecht heeft behandeld. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw drie SNS-managers aangemerkt als verdachten. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. Nieuwe verdachten zouden drie inmiddels geschorste interim-managers van Property Finance zijn. De WM verdenkt hen van betrokkenheid bij omkoping, oplichting en witwassen. Volgens de krant wordt het onderzoek naar fraude bij de vastgoedtak van SNS-Reaal verder uitgebreid. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl In het zuiden en oosten van het land komt plaatsen dichte mist voor... waar het verkeer de eerste uur nog even last van kan hebben. In de loop van de ochtend lost de mist op. Verder zien we vandaag veel wolkenvelden... maar vooral in het westen en zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en de temperatuur loopt vanmiddag... uit een van zo'n 4 graden in het noordoosten... tot 6 graden in het westen, midden en zuiden van het land. Er staat weinig wind, dus het is heel rustig weer. Vanavond en vannacht kan het vooral in het uiterste zuiden nog licht vriezen. Elders blijft de temperatuur rond of iets boven het vriespunt. De bewolking neemt toe en aan het einde van de nacht gaat het in het noordoosten regenen. Morgen overdag trekt het regengebied langzaam naar het zuiden. Temperaturen liggen daarbij opnieuw tussen de 4 en de 7 graden. Na dit regengebied steekt er een koude oosten tot noordoostenwind op. Later in de week gaat het daardoor licht tot matig vriezen in de nacht. En overdag ligt de temperatuur rond of net boven het vriespunt. ANWB ja, Verkeersinformatie. In Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Verder de hoogtepunten van de spits vanochtend. 50 kilometer in totaal, 16 files. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 4 kilometer file bij Afrit Wageningen. Twee kilometer op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Hendrik Ido-Ambacht en Papendrecht. was een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij. Kapotte vrachtwagen op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... zorgt voor drie kilometer bij Afrit Westerlee. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op het spoor een seinstoring tussen Eindhoven en Helmond rijden. Daarom geen treinen. De vertraging is meer dan een uur.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 Zes minuut over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk praten we over Cyprus toen met de Tweede Kamerlid voor het CDA, Eddie van Heijem. Eerst naar Pakistan, want het was opnieuw een bloedig weekend. In Gwetta, de hoofdstad van de provincie Balochistan, werden bij een bomaanslag op een drukke markt meer dan 80 mensen gedood. De slachtoffers waren voornamelijk Sjiitische moslims. Sjiiten in Pakistan zijn steeds vaker het doelwit van Soenitische terroristen over het sectarisch geweld in Pakistan... praten we door met correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, uh, we zien deze ochtend beelden van demonstraties in Pakistan. Demonstraties die nou, volgens mij groter zijn dan normaal. Waarom is dat? Wat, wat is er aan de hand? Ja, dat is inderdaad. Hè. Dit, dit zijn de shiiten in Pakistan die hier getroffen worden. En zij zeggen vanochtend, net als uh, na de vorige grote aanslag... een maand geleden in Quetta dat ze hun doden pas zullen begraven als het leger naar Quetta komt... om de Hazara-gemeenschap, want dat zijn die shiiten daar, de Hazara... om die gemeenschap te beschermen. Hè. Ze eisen nu echt een interventie van het leger in Balochistan in Quetta. En dat krijgt dus veel steun in Pakistan. In meerdere grote steden nu demonstraties... dat veel Pakistanen wel beseffen dat dit geweld, hè, dit sectarische geweld... echt serieus uit de hand kan gaan lopen als de ja, sunnitische terreurgroepen daar... Uh, ...gewoon de vrijheid hebben om dit soort enorme aanslagen te plegen. Ja, het leger zou dan uh, die mensen moeten beschermen. Is dat doenlijk? Want is, is het wel overzichtelijk genoeg? Nou, ze dus krijgen dat te maken met een hele cocktail van terreurgroepen eigenlijk in Pakistan maar als ze daarheen gaan. Deze club die deze aanslag pleegt heet Lashkar-e-Jangvi, dat is absoluut geen nieuwe in Pakistan, dat is een Soenitische groep... Die al 15 jaar lang probeert het de shiiten, uh, zeer zuur te het leven daar zeer zuur te maken hè, in het land. En die, die groep die maakt op dit moment eigenlijk twee hele zorgwekkende ontwikkelingen door. Je gaat ze gaan steeds verder in hun geweld. Hè. Dat zien we dit weekend. 85 doden. Dat is allemaal gericht tegen burgers. Dat moeten we ook echt blijven, dat onderscheid blijven maken. Hè. Dit gaat niet tegen politie, niet tegen militairen. Dit is bewust op burgers gericht. En dat is ook erg gevaarlijk. Ze werken steeds nauwer samen met de voor ons natuurlijk ook beruchte terreurnetwerken zoals de Taliban. ...en uh, Al-Qaeda. Dat zijn ook voornamelijk Sunnieten. Dat begint echt een beetje een Soenitische alliantie te worden in die hoek. En dat wordt een hele lastige klus voor het Pakistanse leger inmiddels... ...om daar, hè, uh, om daar uh, de, de, de orde weer te herstellen. Die andere groepen die hebben vooral baat bij blijvende strijd in Afghanistan... ...net over de grens. En deze groep, Lashkarid Yang, die, uh, die kan ze daarbij prima helpen... ...door die sectarische strijd, strijd tussen Soeniten en Shiiten wakker te houden. Dat vuurtje opstoken... En dat doen ze dit weekend in Quetta. Daar zijn ze duidelijk mee bezig. Hey, en, en de provincie Beloucistan, de regio grens aan het zuiden van Afghanistan. Jij noemde Afghanistan al eventjes. Bestaat het gevaar dat dat geweld overslaat naar Afghanistan? Nou, ik denk dat we dit wel, heel, wel degelijk heel goed in de gaten moeten houden... He. in de aanloop naar de terugtrekking van de NAVO bijvoorbeeld uit Afghanistan. Kijk maar eens op de kaart. Quetta ligt eigenlijk in de schoot van Zuid-Afghanistan. De Taliban-bolwerk Kandahar is echt dichtbij. is eigenlijk aan het einde van de weg vanaf Quetta uh, rijden zo Kandahar binnen. Uh, uh, dus je moet deze aanslag ook zeker deels in dat licht zien. Sunnitische groepen zijn heel erg vastbesloten... om die hele corridor tussen Quetta en Kandahar... over de grens daar te gaan gebruiken als hun springplank. Dat doen ze nu eigenlijk al voor de hernieuwde strijd om de macht in Afghanistan... als de NAVO straks weg is. Dus uit uh, deze klap in Quetta dit weekend kunnen we vooral opmaken... denk ik, dat die Sunnitische terreurgroepen dat hele gebied echt zien... als, hun nieuwe, als het nieuwe brandpunt in de oorlog... En vooral ook een signaal natuurlijk dat ze daar heel sterk aanwezig zijn en vastbesloten zijn. De strijd om de macht daar gewoon keihard te blijven voeren. Correspondent Lucas Waagmeester, dankjewel we praten over sport. Tom van de Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik wil natuurlijk beginnen met schaatsen. Ja, het kan niet anders, hè? Eigenlijk met packs maar dat doen we zo. Ja, wacht je zo, wacht je zo. Je krijgt je moment, je krijgt je moment. Het WK Allround, Tom, je hebt het al vaak gezegd. Het is natuurlijk leuk, al dat Nederlandse succes. Mooi ook, prachtig. We hebben een mooi weekend eraan. Maar die top is wel heel erg smal. Is dat een gevaar? Ja, het is en blijft toch echt een gevaar van het allround schaatsen. Je ziet ook mensen die zich terugtrekken voor de slotafstand. Met name bij de vrouwen zag je dat ook. Nesbit dat deed bijvoorbeeld. En dat geeft wel aan dat dat echt mensen zijn geworden die zich helemaal uh, gespecialiseerd hebben. Neemt niet weg. Zes keer wereldkampioen Sven Kramer. En eigenlijk met een kleinere voorsprong dan ooit. En toch geen moment het idee gehad hebben dat hij geen wereldkampioen kon worden. Bukko de Noor deed eindelijk is een beetje wat je van hem mocht verwachten. Echt een goed weekend, maar op Kramer uh, ja, staat geen maat. En het blijft een gevaar. Maar is ook wel mooi om te zien dat Kramer zelf ook al heel veel praat over die Olympische Spelen van volgend jaar en zich daarop richt. Want daar zal hij nog één keer echt heel groot willen uithalen, zeg maar. Hij is pas 26 en misschien de Spelen daarop ook nog wel, zegt hij. Maar alles is gericht op volgend jaar. Neemt niet weg dat hij een fantastisch weekend reed. En bij Wust de vrouwen, ja, daar was de voorsprong wel heel erg groot. 1,6 punten ruim op Valkenburg, de Tweede Nederlandse. Daar deed eigenlijk verder niemand serieus mee. Nieuwe Russin die het aardig deed. Maar daar is de top zo mogelijk uh, nog Smaller, want bij de mannen zie je dan die Belg, die swings doorkomen, je hebt een jonge Noor, je hebt Bukko, dus daar gaat het nog wel. Maar ja, het is een Nederlands feestje, heel groot aan het worden, maar wel twee grote kampioenen, dat hebben we al eens eerder gezegd, dat moeten we niet uit het oog verliezen. Smalle top, maar wel met twee enorme toppers. Prachtig, zo is dat. Nou, we gaan het straks over pek hebben. Dat mag Marcel doen. We gaan even naar FC Twente. Hè? Ja. Want um, ik lees in op de Telegraafpagina, ik weet niet uh, in hoeverre uh, we daar waarde aan moeten hechten, maar dat Steve McLaren zou bungelen naar het um, feit nou. dat ze weer niet hebben kunnen winnen. En Zie exact. jij dat ook? Ja, het feit dat hij bungelt, dat is toch wel een uh, terechte constatering, denk ik. Want uh, het was uh, weer niet, zeg maar. Twente stond heel lang 1-0 voor. Dat had heel veel verbloemd als ze die wedstrijd gewonnen hadden. Want Twente speelt gewoon heel mager voetbal. Het zit daar niet goed. Dat kun je op allerlei manieren uh, lezen, zien, horen. Zie aan het gedrag van de spelers. Ja, en op een gegeven moment is het krediet op. De man is gehaald vorig jaar. Heel slecht de tweede seizoenshelft als opvolger van Adriaans. Het eerste seizoenshelft redelijk fatsoenlijk. Hoewel men niet zo te spreken was over het voetbal. En als nu ook de punten je in de steek Gelaten. staan altijd nog vierde, hè? gelijk met Feyenoord bijvoorbeeld, dus dat geeft ook aan hoeveel punten ze voor de winter hadden. Maar ja, nu is het wel heel heel mager en bij Twente, wat toch een beetje de status van een echte topclub heeft gekregen, ja, uh, zal die bungelen, maar uh, het is een vriend van de voorzitter, is er altijd gezegd, de voorzitter zwijgt op dit moment en dat is geen goed teken, schrijven ze, en dat is ook waar ook. Ja, en dan Peck, of, of liever gezegd Feyenoord, want ja. uh, Tom, uh, de Swing zat er daar goed in. En dan gaan ze onderuit ja. al in het eerste kwartier in Zwolle. Hoe kan ja. dat? Nou ja, daar zitten twee kanten aan. Uh, Peck Zwolle hebben we al eens eerder gezegd, ook na de wedstrijd tegen PSV, is een club die gewoon naar voren voetbalt, altijd zelf wil voetballen... en daarvoor heel veel complimenten verdient en nu ook een aantal punten. En uh, Feyenoord, jonge ploeg, zie je aan Ajax ook nog wel eens... kunnen nog niet helemaal inschatten waar het nou echt werkelijk om gaat. Ach, Peck Zwolle, dat zou toch wel lukken. Volgende week PSV, ook al of kennen ze dat. Dat heftig, dat leefde al in de hoofden van de mensen. En ja, ze gingen echt kinderlijk onderuit. Met een verdediging overigens waar louter internationals in staan. Hè, in de laatste lijn van Feyenoord. Maar ja. hm. dat is toch geen garantie op dit moment. Maar Peck ook, hè, gaf wat klungelig de 2-0 voorsprong weg. Werd snel 2-2. En toen toch, eh, ze bleven gewoon de andere kant zoeken. En tuurlijk was Feyenoord over het geheel genomen wat beter. Dat kan niet anders, daar hebben ze ook de betere spelers voor. Maar het was toch echt gewoon een prachtige overwinning hoor voor Peck. Wat zich onderaan daar ook een beetje wegwerkt op die manier. En die punten zijn hard nodig nog voor hard het einde van het seizoen. Volgende week Feyenoord-PSV. Daar kijkt dan iedereen uh, naar uit. Ajax deed zijn werk. Vitesse sloot een beetje aan. Maar het lijkt toch een beetje PSV-Ajax race te worden... in de laatste elf wedstrijden van dit seizoen. Tom, dankjewel. je ja. Spreken we je morgen weer. Oké. Okay. Cyprus wil EU-steun. Miljarden euro's. Maar dan moet de financiële criminaliteit daar wel worden aangepakt. Straks Kamerlid van Heijem daarover. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. Erwin de Hart vertel. In Noord-Brabant komt nog steeds plaatselijk dichte mist voor. Verder staat er 75 kilometer file in totaal. Je kan precies zien waar de vakantie is. Dus de files die staan wel in het zuiden van het land en rond Rotterdam. Uh, hier, hier ook een file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knoop het Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld. 2 kilometer, een kapotte auto staat daar op de rechterrijstrook. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Afrit Westerlee. 4 kilometer file, er dus staat een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Cyprus heeft inderdaad miljarden euro's nodig, van de EU het liefst. Maar omdat het land te weinig doet aan financiële criminaliteit... heeft bondskanselier Angela Merkel gezegd daar nog maar weinig voor te voelen. Conservatieve Cypriotische politicus Nikos Anastasiades... die heeft zijn uh, verkiezingscampagne er een beetje op gericht... om maatregelen te willen nemen. Nou, Afgelopen weekend won hij de eerste ronde van de verkiezing... Dat is een tweede ronde nodig. We gaan erover praten met CDA Tweede Kamerlid Eddy van Heijm. Meneer Van Heijm, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat goed nieuws, die uitslag van die eerste ronde? Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt naar de binnenlandse verhoudingen, dan is uh, Anastasiades de kandidaat toch die het meest uh, pro-Europees is, mee, het meest uh, geneigd is om uh, ook hervormingen, aanpassingen door te voeren die uh, de internationale gemeenschap van, uh, van Cyprus uh, eist. Maar als je kijkt naar uh, ja, het enorme probleem waar de waar, waar Cyprus en in het bijzonder de bankensector voor staat, ja dan is het uh, nog maar de vraag of de oplossing echt veel dichterbij is gekomen. Ja, want een oplossing zou echt een, een rigoureuze hervorming van bijna alles moeten zijn... ...kan ik mij zo voorstellen in Cyprus. Op Cyprus. Ja, dat, nou ja, dat klopt. Het, het punt is een beetje dat de Cy Cyprus um, een enorme bankensector heeft. Eigenlijk is het in dat opzicht wel een klein beetje vergelijkbaar met Nederland. Er zitten hele grote banken als je het vergelijkt uh, met de omvang van de economie. Uh -huh. um, en die banken die zijn in uh, grote financiële problemen gekomen toen uh, het in Griekenland uh, slecht uh, ging. Want die banken hadden ook allemaal posities in, uh, in Griekenland. Ja, die en die worden afgewaardeerd. Ja. ...en dreigen nu zelf allemaal om te vallen. En dat is eigenlijk het grootste probleem waar Cyprus mee te maken heeft. Uh, men wil dus eigenlijk directe steun uh, voor die banken. Maar het grote probleem is dat er op die banken uh, niet alleen maar gewoon spaargeld van de, Griekse, uh, van de Cyprioten staat... ...maar uh, ook van rijke Griekse families die daar hun uh, inkomsten naartoe hebben gebracht. Van Russische oligarchen en zelfs maffia die hun geld via Cyprus uh, witwassen... Dus ja, de bereidheid, u noemde het net al, zeker in Duitsland, maar ook zeker hier in Nederland, om daar uh, uh, een zeg maar financiële injectie in te geven, is niet zo heel erg groot. Bent u het dan eens met de Duitse bondskanselier van Merkel? Voorlopig ja, ja, even niet. Ik ben het uh, daar zeer mee eens. Het is overigens ook een, uh, een rapport van de Duitse geheime dienst die dat uh, ja, uh, voor het eerst echt aan het licht heeft uh, gebracht. Er is ondanks ook nog een ander rapport verschenen van een uh, Amerikaanse uh, ja, ontwikkelingsorganisatie, Global Financials uh, Integrity, en die liet zien dat in 2011... Uh, alleen al in 2011 er 128 miljard vanuit Cyprus de Russische economie in vloeide. Uh, ja, een groot bewijs dat eigenlijk Cyprus toch een soort witwasmachine is voor uh, Russisch uh, zwart geld. Ja, En daar moet echt iets aan gebeuren. Dat je kunt onze belastingbetalers niet uitleggen dat wij uh, banken in Cyprus uh, redden met Europees-Nederlands belastinggeld. Uh, wat wordt gebruikt om uh, Russisch, belasting, of, uh, Russisch zwart geld overeind te houden. Ja. En dan speelt er natuurlijk nog iets hè, dat niet in het voordeel van Cyprus zou kunnen werken. Het paardenvleesschandaal heeft een link naar Cyprus. Het handelsbedrijf Draap via allerlei ingewikkelde constructies is dan weer euh, met name daar gevestigd. Ja. Ik heb een, een stuk gelezen in The Guardian dit weekend. Euh, waar sowieso euh, de scherf van de ogen vallen als je ziet hoe ingewikkeld alle constructies rondom de vleeshandel alleen ja. al zijn. en Waar Cyprus een rol in speelt. Past dat wat u betreft in het beeld van Cyprus? Dat juist ook ja. dat omstreden bedrijf daar nou weer gevestigd is? Ja, dat klopt. Ik heb het artikel uh, ook gezien en daar wordt ook, ook in gerefereerd hè, dat het heel makkelijk is om uh, ja, dat soort uh, wat uh, illustre uh, bedrijfjes op te zetten in uh, Cyprus. Dus niet alleen het uh, witwassen van, van geld, maar ook het, uh, ja, hoe noem je dat? Het omzetten van paardenvlees in, uh, in rund, uh, rundvlees. Dat schijnt heel makkelijk via Cyprus uh, te kunnen. Ja, ik denk dat dat. Uh, dat er echt veel meer garanties en waarborgen moeten komen... dat dat soort bedrijven en ook banken in Cyprus... zich niet aan dat soort praktijken kunnen bezondigen. Minister Dijsselbloem heeft beloofd dat hij daar een commissie naartoe zou sturen... van het IMF en een aantal experts om na te gaan... ja, hoe zit die wetgeving in elkaar, maar niet alleen dat... wordt die ook eigenlijk wel, wel nageleefd. Nou, dat, dat is eerlijk gezegd wel het minste wat je kan doen. Maar daarnaast is het denk ik ook gewoon zo dat dat het maximale van het land zelf, de inwoners, maar ook de bankensector... moet worden gevraagd om bijdrage te leveren aan... Uh, aan die miljarden die naar dat land toe moeten. Ja. Even over Dijsselbloem, uh, meneer Van Heijm. Want uh, als voorzitter van de Eurogroep heeft hij ook gezegd dat er wel een oplossing voor Cyprus moet komen. En dan zou je ervan uit kunnen gaan dat er inderdaad geld naartoe zou kunnen gaan. Wat beoordeelt u zijn ja, dat, beleid? Dat, uh, dat heeft hij volgens mij gezegd als uh, voorzitter van de Eurogroep. Ja, precies. <laughs> Ik spreek hem uh, liever aan als minister van Nederland. Uh, ja, maar daar kunt u toch niet omheen om die, over die, om die tweede pet van? Nee, nee. Nee, dat is zeker waar. Maar ik, ik, uh, deze dingen moeten we wel echt gescheiden houden. Ik vind dat het in het belang van Nederland en ook de Nederlandse belastingbetaler is... dat we buitengewoon scherp zijn uh, over de vraag of het überhaupt nodig is... en wenselijk is dat we daar een bijdrage aan leveren. En zo ja, onder wat voor hele strenge voorwaarden uh, dan? En ik ben er echt als CDA nog niet van overtuigd dat uh, die voorwaarden scherp genoeg zijn. Maar die voorwaarden zouden toch ook moeten gelden als hij die uitspraken doet... als uh, voorzitter van de Eurogroep? Want dat is toch ook in, in Europees belang dat uh, we zijn... Doen met een land dat zijn zaakjes op orde heeft? Zeker, maar daar uh, loop je dus alweer tegen het uh, punt aan dat hij daar natuurlijk namens allerlei uh, landen spreekt. De, mm. de, niet alle landen zitten hier uh, hetzelfde uh, in, uh, ook niet qua uh, randvoorwaarden en, en, en strengheid. Uh, er zijn natuurlijk ook zorgen over ja, wat is het, het effect als je Cyprus niet redt dan weer op ja. het, uh, het hele eurosysteem... en de stabiliteit van, dat, uh, van de euro ook op de langere termijn. En dat zal allemaal wel, maar uh, kijk, we moeten ook een beetje in de gaten houden dat uh, draagvlak om eindeloos uh, geld in uh, dat systeem te pompen niet uh, ja, onbeperkt is. Ook mm. niet bij de, bij de burgers. Uh, niet alleen in Nederland niet, ook in Duitsland niet. Het speelt in, uh, in meerdere landen. Ja. En je gaat, ja, het, het, het, is, het is gewoon ook heel moeilijk uit te leggen dat. Uh, om even een voorbeeld van die Griekse belastingbetaler die, die zijn die die vermogen parkeert op die Cypriotische die bank. Uh, we, we pleiten er voortdurend voor dat ook de Griekse burgers... en zeker de rijke families gaan bijdragen aan, uh, uh, ja, aan de oplossing van de problemen daar. Nou, ze hebben voor een deel hun vermogen in uh, Cypriotische banken neergelegd. We dreigen die banken om te vallen en dan moeten we met elkaar die banken gaan redden. Ja, ik, ik vind dat heel moeilijk uit te leggen. Dus ik vind nogmaals dat daar hele scherpe voorwaarden moeten komen. Duidelijk. Eddie van Heijem. Graag gedaan. CDA Tweede Kamer, dank u wel. We blijven in Den Haag, want daar is Mino Remmers. En Mino, er gebeurde iets om één minuut voor half acht de vertrokken trein. Ja. Van Den Haag nou, naar Brussel, ja, je was er mooi dat bij. Dat was een heel event, ja, dat, uh, dat was wat. Daar, uh, daar waren dan ook behoorlijk wat camera's bij, uh, bij aanwezig. En het was uiteraard ja, gewoon een traditionele locomotief, traditionele rijtuigen. Er kwamen wat berichtjes binnen op Twitter ook. Mensen die zich afvroegen, ja, moet je dan voor dat oudere materieel... en die langere reistijd wel nog steeds bijbetalen? Nou, Erik Trenthamer van NS heeft dat vanochtend in onze uitzending al uitgelegd. Je kunt er gewoon een kaartje verkopen. Je kunt natuurlijk niet inchecken, want je kunt op Brussel Zuid of Brussel Midi... Niet uitchecken natuurlijk, dus je moet een kaartje kopen. Maar je hoeft niet bij te betalen, je hoeft niet van tevoren te boeken. Nee, je kunt gewoon instappen in deze uh, trein. Ja, je moest hem ook niet missen, want vanavond om half acht gaat pas weer de volgende. Nee, het trok uh, heel wat belangstelling. Er waren zelfs mensen hier naar het perron gekomen die niet helemaal naar Brussel hoefden, maar die het gewoon niet wilden missen en daarom naar het perron kwamen. Ik zeg en nog, en nog op tijd ook. U hebt wat bijzonders gezien hoor. Ja, dat vind ik ook. En nu, en een trein naar Brussel? Nou, dat ken ik. Daar ga ik heel vaak mee. Ja. Maar nou 16 keer per dag nog. Ja, dat is toch niet te geloven? Dit noemen ze nou een rit van high speed. En hij doet er vijf minuten langer over in Roosendaal te komen dan de gewone Intercity. Dus het is een high speed die langzamer is ja. dan de gewone Intercity. Het voordeel is dat hij dus nu moet je van Roosendaal naar Antwerpen met een boemeltje. Ja. En dan kom je op zeven stationnetjes als Kijkuit en Heide. En nou, oh, Er komt nog wel eens ergens, hè? dat wel. Ja, och, maar s morgens, vroeg of s avonds laat vind ik dat niet erg interessant. Nee. Nou, in, juni, nee, in juni 1854 ging de eerste al rijden tussen Lagerzwalu en Antwerpen. En je moet je voorstellen dat we nu 158 jaar later staan te kijken naar de eerste trein. Naar nou, Antwerpen. Dat is toch niet te geloven? Nee, dat nee. je al 158 jaar later. Nog een keertje, dit mag meemaken. Het lijkt wel iets historisch eigenlijk, hè? Het is, het is een historische gelegenheid. Ja, Ik heb te wekker gezet om er even bij te zijn. Ja? Ja, het is toch leuk om mee te maken. Prachtig station. En dan, uh, het is ook bizar, Den Haag was de enige residentie van Europese landen... waar geen treinverbinding naar Brussel was. Maar het is, is ongelooflijk dat het uh, dan toch nog een keertje tot stand komt... en dat ze rijden. Nou, maar hopen dat die de grens haalt. Tja, het cynisme is niet van de lucht. Goed, vanavond om half acht vertrekt dus de volgende. Uh, strakjes kwart voor tien rolt de eerste binnen vanaf Brussel. Maar die daar vanochtend uh, na zessen vertrok. En ondertussen staat de Italiaanse snelle slang... Treurig stil, ergens op een appelassement, geloof ik in Amsterdam. waar Italiaanse monteurs. onder die Italiaanse ambitie aan het sleutelen zijn. om dan toch maar te proberen. dat dat spul zo snel mogelijk wel vooruit kan flitsen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Opvallend nieuws in het AD. Voor het eerst krijgen vakbondsleden. meer dan hun collega's. FNV en de Unie hebben een overeenkomst gesloten met twee bedrijven. Waarin alleen de vakbondsleden een extra vrije dag krijgen om zichzelf te scholen. De voorzitter van vakbondenunie begrijpt dat hij hiermee een fikse discussie over zich afroept. Vakbondswerk gaat over solidariteit. Maar ja, we zien dat een baan voor het leven niet meer bestaat. Dus ook geen werkgever die in je blijft investeren. Na acht uur hoort u een van de werkgevers die deze afspraak heeft gemaakt. Er is nog meer nieuws over de vakbonden. Want het sociaal overleg tussen werknemers, werkgevers en het kabinet staat op springen. Meldt het FD. Interne problemen bij de FNV zijn de oorzaak. Volgens bonden in het FD is het nog niet duidelijk... of uh, voorzitter Ton Heerts voldoende mandaat krijgt van alle bonden... om te onderhandelen met de werkgevers over sociale hervormingen. De grootste zorgen zijn er om ambtenarenvakbond Abverkabel. Dat uh, Die willen een radicalere koers varen en meer actie voeren dan overleggen. Het fraudeonderzoek bij de vastgoedtak van SNS Real is de afgelopen dagen fors uitgebreid. Volgens de Telegraaf zijn er naast een voormalig directeur, nu ook zijn financiële rechterhand en drie managers verdacht in de fraude. Het gaat om een aantal geschorste interim managers van, managers van SNS Property Finance. Medewerkers van politici in het Amerikaanse congres, die reizen vaak naar het buitenland op kosten van het betreffende buitenlandse, de betreffende buitenlandse regering. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse krant Washington Post. Zo verbleven twaalf stafmedewerkers vorig jaar... tijdens een reis naar China in luxe hotels. Volgens een business class en gingen ze op excursie naar de Chinese muur. De rekening voor deze reis werd betaald door de Chinese regering. En gratis reisjes zijn verboden voor werknemers van het congres. Patiënten die een seksueel overdraagbare ziekte hebben... en daarmee naar de huisarts gaan... kunnen via een anoniem sms'je ook hun ex waarschuwen voor de ziekte. Een experiment hiermee in Rotterdam is zo'n succes... dat het project mogelijk landelijk zal worden uitgerold. We hebben het al eerder aandacht aan besteed trouwens in het Radio 1-journaal. U kunt er vanochtend meer over lezen in Metro. 300 jeugdbendes zijn in Nederland gewelddadig. of we lopen een groot risico om een gewelddadige bende te worden. Voor Pagina van Trouw vertelt bendelid Chalit zijn verhaal. Nou, dat is het, trouwens een onderzoek dat eerder al gepubliceerd is. Nou, nu dit interview met dat bendelid Chalit. En dat is indrukwekkend. Want uh, hij vertelt bijvoorbeeld... mijn vrienden en ik bepalen wat er in onze wijk gebeurt. En als mensen daartussen komen... dan zorgen wij ervoor dat diegene dat niet meer doet. Desnoods met geweld. Mensen die onder hoogspanningskabels wonen... die krijgen misschien toch geen verhuisvergoeding. Nieuws in de Telegraaf. Toenmalig minister van Economische Zaken, Verhagen... was bereid te onderzoeken of bewoners die voor hun gezondheid vrezen... compensatie kunnen krijgen. Door de economische crisis lijkt dat nu van de baan. In de Belgische kranten waarschuwt ze tot slot de moeder van Dutroux... voor haar eigen zoon. Ik weet dat hij op een dag vrijkomt, maar ik wens hem niet vrij te zien... Het is een recidivist in hart en ziel. En dat heeft hij al zijn hele leven bewezen. Ja, er is ook nog ander nieuws in België over Dutroux, want hij verdient namelijk heel veel geld op de beurs. Staat in de Belgische krant het laatste nieuws. Dutroux zou inmiddels de rijkste gevangene zijn in Nijvel, gevangenis waar hij vast zit. Het geld komt trouwens niet op zijn rekening, maar op die van zijn zoon. Op deze manier kunnen de families van zijn slachtoffers geen beslag leggen op dat geld. ...heel erg ontspannen, hij rijdt rustig... ...gecalculeerd. Maar ik snap niet waarom hij nu gewoon even ietsje harder gaat rijden. Het verschil is 75 honderdste van een seconde. Waarom moet het nu weer zo spannend worden? Hij pakt weer een tiende ten opzichte van Bukku. En nu gaat het ook wel harder, hoor. Daar komt die versnelling die Erwin Wendemars wilde. Maar er wordt armpje erbij. Hij laat het nog eventjes zien. De grootste allrounder aller tijden. Hier is hij, de historie, geschreven door Sven Kramer... ...in 13-11-86. Vierde 5 is leuk. Maar uiteindelijk zes en er nog niemand gehaald en uh, dat maakt het wel speciaal. Voor de zesde keer wereldkampioen allround. Je vraagt je af, wat moet je nog in het leven? Radio 1. Maar dan lopen dan Jus in Bol, maar dat gaat ook niet lukken. Het nieuws van alle kanten. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis... en vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer...